Mark Hooker met het NOS-journaal. Bij de grootste in Groot-Brittannië zijn ernstige misstanden en pogingen om dat te verhullen ontdekt. Uit een onderzoek van de kranten Guardian en ITV News blijkt dat bij een vestiging van leverancier Two Sisters... oud vlees werd vermengd met vers vlees. Vervolgens schoemelde het bedrijf met de houdbaarheidsdata. Ook is op beelden te zien dat op de grond gevallen kip alsnog wordt verpakt... Vlees dat door supermarkten is teruggestuurd wordt volgens medewerkers die anoniem willen blijven opnieuw verpakt en weer aan diezelfde supermarkt geleverd. Two Sisters wil meer tijd voor een reactie en noemt de getoonde beelden vervalst. De militaire vakbond VBM steunt de moeder die naar de rechter stapt om defensie verantwoordelijk te stellen voor de dood van haar zoon in Mali. Hij kwam net als een collega militair om het leven door een mortiergranaat. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid schoot Defensie ernstig tekort bij het ongeluk. zoals de granaten heet doordat hij in de zon had gelegen. Voorzitter Deby van vakbond VBM zei in Nieuwsuur dat hij vindt... dat minister Hennis en de commandant der strijdkrachten er goed aan doen... om contact met de families van de omgekomen militairen op te nemen. Terreurgroep IS heeft een geluidsopname gepubliceerd... waarop een nieuwe boodschap te horen zou zijn van IS-leider al-Baghdadi... Hij is al diverse malen doodverklaard, het laatst in juni door Rusland. De laatste keer dat al-Baghdadi iets van zich liet horen was in november vorig jaar. Op de nieuwe opname zegt de IS-leider, als hij tenminste is, dat de strijd van de terreurorganisatie doorgaat en prijst hij de aanslagen in Europa. Vitesse heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Europa League verloren. In Frankrijk was Nice met 3-0 te sterk. De andere wedstrijd in de groep K tussen Lazio en Zulte Waregem eindigde in 2-0 voor de Italianen. Lazio en Nice hebben nu zes punten uit twee wedstrijden, Vitesse en Zulte zijn puntloos. Het weer wisselend bewolkt, met soms opklaringen, maar ook lokaal mist. Overdag eerst som, in de middag meer bewolking met kans op buien. De temperatuur stijgt wel naar 20 tot lokaal 25 graden.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 Ay. Fancy, dy, oh, oh oh no, oh no, oh hey, go si Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy, dy. Oh. Vi que tu mirada ya estaba llamando.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 Que heb te zeggen cosas al oído. Para que te acuerdes, si no estás conmigo. Despacito, quiero desnutteren a besos. Despacito, firma en las paredes te duren. me boy. Pacito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.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 It's <laughs> new. Let's go. 6.9. Zie Sipping whiskey neat, Highest floor of the bow